op dit punt nu geloofd. En dan het weer, bewolkt veel buien. Pittige buien kunnen voorkomen met een kans op onweer... vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen verspreid over de dag buien, soms met onweer. Het wordt dan koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. De A12 richting Den Haag was bij Knoop het Gouwen... lange tijd dicht vandaag na een ernstig ongeluk... De A12 is weer helemaal open. Fielers zijn er nog op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen afrit Berkel en Roderijs en Delft-Zuid, 2 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoopentenbrechseplein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A27 dit weekend Breda richting Golkem tussen Oosterhout en Knoopent-Hooipolder, 2 kilometer. Fleur je spaarrekening op bij de Bloemist...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 Ja, stevige bijen werden gemeld in het journaal van 4 uur. Ik kan u melden dat uh, zeer lokaal hier in Amsterdam zojuist een waterval naar beneden is gekomen. Uh, mensen op de uitmarkt, sterkte daar nogmaals. Uh, straks uh, hoort u de winnaars van de Amsterdamprijs, uh, Prijs van het uh, Amsterdam Fonds voor de Kunst die gisteren werden uitgereikt. Uh, ook 80 seconden latent talent bij ons aanbevolen door Seed Bruinja, dichter. We verwijzen straks ook nog even naar Opium Televisie, want vanavond begint Cornel Maas met een nieuwe serie live vanaf de uitmarkt. En eerst uh, starten wij de bus. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met, met de actrice en comedienne Loes Luca, want die staat vanavond op de uitmarkt. In de songfestival Symphonia, uh, uh, Loes momenteel onderweg nog van Rotterdam naar Amsterdam. Nog of... Met één voet nog met één voet in de deuropening, <laughs> want ik ben natuurlijk weer te laat. En dus natuurlijk weer en schoenen en waar zijn die pruiken en waar is die voor die pruiken en waar zijn die uh, corrigerend ondergoed? Waar ja. zit het nou? Waar ligt het nou weer allemaal? Heb je een checklist dat je wel alles nu bij je hebt, dat je het zeker? Ja, nee, heb ik in mijn hoofd. Heb je in je hoofd? Goed. Ja, ja, ja. Wat, wat moet er allemaal mee, behalve dat, uh, dat ondergoed en, en die pruiken? Nou, ik, vind het heel veel. ik heb drie tassen vol met, en nog een kratje met schoenen en uh, haarspeltjes... en pruikenkoppen met twee pruiken erop, want ik ben van de pruiken. Ja, ja. Van, uh, ja, vanavond, dus nu zo dadelijk onderweg van Rotterdam naar Amsterdam... Uh, uh, AFRO's Songfestival Symfonia met Jeroen Willems en Annette Malerbe. Een, een Songfestival Special, daar moet je maar van houden, zeg. Ja, nou, het, kijk, het is voornamelijk zoals het vroeger was... met een groot orkest en uh, mensen die allemaal zongen in hun eigen taal. Ja. Dat het Songfestival nog leuk was, tenminste. Zo denk ik erover. Mm -hmm. En uh, ja, ik bedoel, de mooiste liedjes Nonoleta en Un jour un enfant... Uh, en een beetje, die komen allemaal voorbij. Ah. Dat zijn meer mijn Songfestival nummers, niet zozeer van de laatste tijd. Uh, nee. Na Italië die is voor mij wel een beetje opgehouden. Dat vond ik wel een goed nummer. Ja, dus uh, een jour van, van Frida Boccara was Frida dat, hè? Frida Boccara. 1969. Ja, dat zeg geloof jij. ik, ik zou best. Ja, Cornel dat weet dat altijd. Ja, Cornel, eh. ik heb het van Cornel zelf, het staat hier in 1969. Oh, dan is het ja. zo. Ja, ja. on Donne String van Sandy Shaw. Ja. En doe je dat ook op blote voeten? Nee. Want dat deed zij wel. Weet ik. <laughs> maar ik denk dat ik gewoon mijn schoenen aanhoud, Want ik, we komen uit een ander nummer en ik ga daar weer door in een ander nummer. Dus dan zou ik alles op blote voeten moeten ja, doen. Dat is, Daarbij, dat... nee. we proberen helemaal niet te imiteren. Nee. nee je blijft ja. vooral dicht bij jezelf, lijkt me heel verstandig. Eh, gisteren al gerepeteerd. Dat, dat ging, eh, ging goed. Nou, gisteren heb ik opnames gehad voor Golden Girls. Oh. Ja. Ja. Dus dit gaat ongerepeteerd? Nee, tuurlijk niet. We hebben al vijf pianorepetities gehad. We hebben twee ork orkestrepetities gehad. En we hebben zometeen nog een doorloop voordat we beginnen. Ja. Overigens ben je vanavond ook te zien in Golden Girls, volgens mij. Ja, op RTL 4. spannend, hè. Dus dan ben je concurrent van jezelf, qua nee, kijkcijfers. Nee, nee, nee, nee. nee want zijn te, ik, je kan in één en daarna kan je naar Nederland 2 kijken. Of we zijn om acht uur op Nederland 4. En om vijf uh, voor negen op Nederland 2. Ja. En, en het komende theaterseizoen, want ik vraag het iedereen maar even... wordt het een mooi seizoen? Ga je veel doen? Ja, ik ga veel doen. Ja, doe uh, ja wat's nieuw. Uh, ik ga met het Willem breuken collectief op tournee nadat oh, ik de klaar ben met de Golden Ja. Dat wordt heel erg leuk, denk ik. Alleen heel jammer dat de baas dood is natuurlijk. Dat is heel jammer, Willem zelf. Maar daarom ja. is ook, heet dit uh, Happy End. Hm. Het is het laatste optreden van het collectief, zonder Willem. Ja, ook een beetje een treurige invalshoek dus eigenlijk. Mm, ja, maar goed, ja. Ja, wat moet je anders met de dood doen dan het te vieren. Dat is een mooie. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja, oké. Okay. Ga onderweg. Uh, rij voorzichtig. Het is uh, visueer ja. hier en daar. Ja. En veel plezier vanavond. Dankjewel. Dag. Dag. Dit is Radio 1. Opium. Vanavond dus uh, het Afro Songfestival Symfonia op uh, Nederland 2 op... Uh, om vijf voor negen en morgenavond is de Avra ook op uh, de uitmarkt... dan met de musical singalong met uh, Frits Sissing en Kim Lian van der Mei. Gisteren was de opening van de uitmarkt... maar net daarvoor was er op een steenworp afstand van het uh, Museumplein... nog een andere belangrijke culturele bijeenkomst. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst reikte namelijk in het Concertgebouw... de Amsterdamprijs uit. Dat is de belangrijkste Amsterdamse kunstprijs. Maar wel met een uitstaling die verder gaat dan de, uh, dan de ringweg. Hoor echt waar. Uh, drie categorieën. Uh, jong talent, bewezen kwaliteit en culturele prestatie. In elke categorie een beloning van 35.000 euro. Dat is mooi meegenomen. En de jury koos voor drie individuele kunstenaars. Omdat het in deze tijden van bezuinigingen en recessie, recessie alleen maar lijkt te gaan om instellingen. De aanmoedigingsprijs, want daar beginnen we mee, voor jong talent. Die ging naar een pianiste die iedereen wil laten delen in haar passie... Hendel. Ze speelt hem overal. In een café, een boot, in de lucht, echt waar, aan een kraan. Of in een concertzaal. Pianiste Daria van der Berken. Ja, het is gewoon mooi om een prijs te winnen. Het is mooi hoe eervol ze alle genomineerden continu zeg maar, in het zonnetje hebben gezet. En dat je daarmee eigenlijk continu behaal ik mijn doel daarmee. Want iedereen hoort daardoor over het Hendel-project. Dus het, het is gewoon een absurde, mooie samenloop van al die dingen. En ja, om zo'n prijs te krijgen ja, word je gewoon gelukkig van op zo'n dag. Ja, het Hendel-project is een project bedoeld om Hendel uh, als uh, klave componist meer onder de aandacht te brengen, kun je het zo zeggen? Nou ja, nou ja als, als componist voor uh, Keyboard Works, zou je mm -hmm. zeggen, het is voor klave Ik speel het op piano. En ja. dat doe ik met volle overgave en overtuiging. Um, zonder te willen tornen aan, aan uh, dat het een clavicin. Maar ik vind het gewoon kunnen. Uh, de, dus, uh, en ik hou ervan zo. Dus ik wilde dat vanaf begin af aan zo doen. Ik ben geen clavicinist, ik ben pianist. Maar het, werd, het wordt gewoon niet veel gespeeld. En jij haalt alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik bedoel, dit jaar had ik. Ik had niet vorig jaar precies kunnen zeggen dat dit allemaal zou gebeuren. Ik wist dat ik met film wilde werken. Ik wist dat ik, dat ik uh, op het Schachtfestival zou spelen. Maar wat daarna gebeurde was door alle gesprekken die je voelt en je voelt en je wil met die muziek iets meer. Uh, dan, dan weet je gewoon niet wat het vervolg is. En, en wat er kwam, door gesprekken, werd het volgende idee, werd het volgende filmpje geboren. En daardoor hoorde iemand weer van het filmpje wat ik eerst had gemaakt en die mocht me uit naar Brazilië. En, en, en, en in maar... Sao Paulo werd je opgehezen met je vleugel om daar in de lucht te spelen. Precies. En dat had ik nou echt niet kunnen voorzien. En dat, dat was een magische ervaring. En iets wat, iets wat heel, erg, uh, uh, heel erg veel indruk heeft gemaakt, maar ook het project heel erg veel verder heeft ja. geholpen. En op in Amsterdam liet je rondrijden met een mobiele vleugel achter een. Achter een, achter een auto? Ja, dat klopt. Dat is de Vleugel van de Parade van Terts Brinkhoff. Ik, maar ik heb dat helemaal op het Hendelproject gespecificeerd. Hm. Alleen maar Hendel spelen. En om Hendel, om alleen maar barok te spelen in, in, in die straatjes, in de, in de pijp deze week, maar vorig jaar dus in de Jordaan. Dat, dat had ook iets dat weer klinkt zo mooi tegen al die muren. En, en ik kreeg heel veel mensen mee. Dat was leuk. En jij wordt genoemd als een van de ja, belangrijkste vertegenwoordigers... van wat je crowdfunding zou, zou kunnen noemen. Je bent erin geslaagd om, om geld bij elkaar te krijgen... voor het opnemen van een, van een cd. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, Dat is door middel van die crowdfunding-site voor de kunst. Maar ook door heel veel gesprekken met mensen die ik al jarenlang kende. Maar die ik heb... Ik, ik heb net vandaag gelezen in de Volkskrant dat dat weer crowdsourcing heet. Als je, als je gebruik maakt van expertise van vrienden, bij wijze van spreken. En dat is waar ik mee begon. En, en ik heb nu alle deuren opengezet, want ik wilde dit bereiken en daardoor... Ja kwam het opeens allemaal zo tot stand. 35.000 euro, deze prijs, dat, is, dat zou je met crowdfunding nooit bij elkaar krijgen. Nee, het is zeker geen sinecure. Nee. Nee, het, uh... maar heb je al een bestemming? Ja, ik had het in mijn hoofd al verdeeld, helaas. Dus ik bedoel, ook als ik zou verliezen, dan, dan zou ik eventjes uh, moeten slikken. Maar uh, ja, ik, ik kan dus verder in dit project. En een klein onderdeel is ook echt voor, voor uh, uh, praktische dingen... en ook een beetje plezier en ook uh, de hulp die ik heb ontvangen... dus met terugwerkende kracht, ja. Zou je uh, jonge kunstenaars aanraden om crowdfunding te gebruiken om als middel om verder te komen? Alleen als het past in wat ze willen bereiken. Ik bedoel, ik hou niet van geforceerde dingen. Dus uh, als het past in wat je wil bereiken en daardoor heb je waarschijnlijk ook meer succes. Als het erbij past, dan, dan, gaat, dan komt het goed. Een aanmoedigingsprijs. We gaan nog heel veel van Daria van de Berken en van het Hendelproject horen, denk ik. Ik hoop het wel, ja. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, de Hendl-project als u daarop uh, googelt, dan uh, komt u ook al die filmpjes tegen waarover gesproken werd. In de categorie bewezen kwaliteit, zeg maar oeuvreprijs, ging die Amsterdam-prijs gisteren naar iemand die internationaal al lang haar sporen verdiend heeft. Boeken, huisstijlen, affiches, jaarverslagen, gewaardeerd door kenners, vakgenoten en het publiek. Boekontwerpster, vormgeefster Irma Boom. Ik ben een beetje sprakeloos. dat bleek ook uit mijn speech. Ik kon alleen maar mijn opdrachtgevers bedanken en, uh, en zeggen, leef het boek. Dus ik, ik vind het een enorme waardering ook voor, uh, voor het boek. Dat, en dat dat wordt uh, gewaardeerd en gerespecteerd, dat vind ik echt fantastisch. En dat is in deze tijden belangrijk? Het boek staat zo onder druk in deze tijd. En uh, dat de jury, uh, het experiment en, en wat ik probeer met boeken te doen... dat dat uh, gezien wordt en gewaardeerd wordt... Mm -hmm. Nou, dat is fantastisch. Ik kan niet meer zeggen dan dat. Ja. Nou dan heb je opdrachtgevers van overal over de wereld. Is zo'n Amsterdam-prijs, wat natuurlijk toch heel lokaal is... is dat dan toch nog belangrijk voor je? Uh, <laughs> uh, wat zal ik daarover zeggen? Uh, Diplomatiek antwoord krijg ik uh, nu. Voor 80% werk ik buiten Nederland. En uh, dus dat zag je in het filmpje ook. Ferrari, Prada, noem maar op, Cooper, Juwet, lakmaat, Het is allemaal... Uh, niet in Nederland. En uh, juist daarom denk ik dat, uh, dat ik toch heel goed vind dat dat gewaardeerd wordt als je als uh, Nederlandse of ja, in Amsterdam wonende ontwerper dat, dat, dat ze dat toch bekronen. En dan nog even iets anders, want je, je bent ook degene die de nieuwe vormgeving voor het Rijksmuseum heeft gedaan. Rijksmuseum met een spatie ertussen. Even hoor, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, Rijksmuseum is het. Uh, sowieso uh, is het een museum wat over vijf eeuwen gaat. En ik wilde een moderne letter nemen. En het Rijksmuseum heet gewoon het Rijks. En toen dacht ik. Uh, iedereen, voor iedereen heet het, het Rijks. Zelfs in de kranten wordt er gesproken over het Rijks. En het woord museum is eigenlijk vrij generiek. En het idee is eigenlijk dat je het woord Rijks hebt. En even een, een. een uh, een gedachtegang en dan kun je daar een ander woord aan toevoegen. Dus we hebben ook Rijksstudio, we hebben... Rijkstalent, Dus je kunt er andere woordcombinaties van maken die uniek zijn voor het Rijksmuseum. Omdat juist in het woord Rijks is die I en die J. Is, dat is voor het eerst dat een kapitale I is gemaakt. En dat is zo specifiek. Dat is bijna eigenlijk al het logo. En het woord museum, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch getekend en zo. Maar dat is eigenlijk het idee. En iemand op Twitter zei van, ze heeft het gedaan zodat de fietsers er tussendoor kunnen gaan. vind ik een gouden uh, argument. Nog even, 35.000 euro, dat is een mooi, mooi bedrag. Heb je al een bestemming in gedachten? Nou, mijn vriend staat naast me en ik weet zeker dat we uh, iets aan een auto gaan doen, denk ik. Dat mag ik dit zeggen? Nee, het is zo onverwacht, ik heb er geen bestemming voor nog. Maar het zal wellicht uh, dat, dat ik een paar hele mooie uh, bijzondere boeken ga kopen. Maar het is, het is echt voor mij een, een onverwachte prijs, dus ik, ik weet het eigenlijk nog niet. Ontzettend leuk. Dank je wel. Eenmaal boven is dat. Dan ontwerp je boeken en dan ga je voor zo'n prijs ga je ook nog boeken kopen. Mooi is dat. En dan was er nog de categorie culturele prestatie. Daar beloonde de jury van de Amsterdamprijs een theatermaker. die in 2003 startte met zijn Mighty Society. Dus een zoektocht in tien voorstellingen naar geëngageerd theater. Over vergrijzing, Oeruzgan, spindokters, nog veel meer onderwerpen. Geert Wilders. En binnenkort de laatste aflevering over Indonesië. Winnaar van de Amsterdamprijs Erik de Vroet. Het is toch een fantastische erkenning. En het, het wordt ineens zo echt, hè? Dat als je hier zo in het concertgebouw staat... en die jury en heel je familie in de zaal... vrienden, al die mensen. Het is even, ja... Soms kan theater ook zo in je eigen schrijfkamer achter de computer... of ineens in zo'n repetitielokaal zo klein zijn. Maar hier wordt het ineens... Ja, dit is eigenlijk waar we het ook... Ja, het krijgt ineens betekenis of zo in een... In een Samenleving of zo, zoiets voor mijn gevoel. De ja. prijs van de gemeente Amsterdam zou je kunnen zeggen, althans van het fonds, eh, eh, Amsterdamse Fonds voor de Kunsten voor iemand uit Rotterdam. Heel bijzonder. Ja, hoewel ik wel heel lang al in Amsterdam woon, dus ik voel me echt wel Amsterdam. en ik heb het, ook zo, ontzettend, het is een fantastische stad voor kunst, vind ik echt. En dat is een, weer moeilijker in Rotterdam, helaas. Is het daarmee ook een hele lokale prijs, vind jij? Of moet je dit toch zien als een erkenning en, en iedereen buiten Amsterdam profiteert ook van het feit dat jij die prijs hebt gekregen? Ja, ik denk het wel. Als je ook de genomineerden ziet allemaal, iedereen is eigenlijk zo ook zijn vleugels aan het uitslaan. De, de andere, die die, die pianisten die in Sao Paulo aan het piano spelen, is ik zelf ook in Duitsland aan het werk, ook in Leiden aan het werk. Met Toneel Amsterdam ga ik ook heel, door heel het land. En Mighty Society ook trouwens. Dus ik denk dat het eigenlijk een heel erg een landelijke uitstraling heeft, ja. Mighty Society, jouw tiendelige serie theaterprogramma's uh, uh, bijna aan het einde, hè? Ja, dat is heel raar en uh, heel jammer. Uh, maar ik heb van tevoren gezegd, het is dus een serie van 1, tot 10 en dan heffen we onszelf op. Ook omdat ik vind dat veel te veel collega's eigenlijk veel te lang bij elkaar blijven. En op een gegeven moment ben je, ga je dan je instelling uh, in stand houden, ben ik bang, met subsidie. En eigenlijk mijn, mijn, ja, mijn plan is toch weer, gewoon weer diep in te springen. Zoals ik een aantal jaar geleden ook bij My Society begon. Gewoon maar uh, zeggen, dit ga ik doen en nu ga ik weer heel iets anders doen. Ik blijf natuurlijk wel ook steeds politieke voorstellingen maken. Maar nu ook bij Toneel Amsterdam en ook bij uh, de Veenfabriek in Leiden en ook in Duitsland. Heb je al een bestemming voor die 35.000 euro? Ja, nou, wat ik net al zei bij mijn dankwoord. Ik, ik heb beloofd mijn vriendin te huwelijk te vragen. Dus dat, daar gaat ze mij aan houden. Dus, en, ik weet helemaal niet hoe, hoe kost een huwelijksfeest. Een beetje een goed huwelijksfeest eigenlijk. Ja, Duur. Dat is best wel. Maar daarnaast zit ik ook een beetje te broeden op een project in Indonesië. Ik ben de afgelopen zomer in Indonesië geweest. Heb daar gesprekken gevoerd met ook theatermakers. En ja, ik dacht, ja, hier wil ik iets maken. Heeft ze al ja gezegd? ja. ja. Ja, absoluut. Ja. <laughs> Gefeliciteerd, Erik de Vroet. Mighty Society 10 is vanaf oktober te zien. En wanneer hij gaat trouwen, dat, dat weten we nog niet. Hij ook niet, geloof ik. Dit is uh, Sazie. Dat was uh, Zazie, muzikaal trio bestaande uit uh, Sabine Bosselaar... Daphne Holtlot en Margriet Planting. En op 8 september openen zij het cultureel seizoen in Harderwijk. Want ook daar hebben ze hun eigen uitmarkt. U luistert naar Opium bij de AVRO op Radio 1 in uh, de 80 seconden. Uh, weet u, uh, geeft wij elke week iemand uh, de ruimte om uh, iets moois neer te zetten. Uh, deze keer is dat een dichter en een andere dichter, het Branja... die beveelt hem aan. Frank Keizer is een dichter die we dankbaar moeten zijn... Voor de manier waarop hij de wereld en zichzelf onder ogen ziet. Voor het tegengeluid. Voor de golfballen. Die niet alleen door de ramen van politici en directeuren moeten... maar die ook een flinke ster zouden mogen achterlaten... in onze eigen brilglazen, autoramen en glazen terraswanden. Dit is uw geschiedenis, uw eiland en uw golfveld. De ballen komen van links, rechts en het midden. En of u nu van plan bent te gaan rapen of slaan... eerst moet u luisteren. De 80 seconden van... Frank Keizer. Frank, ga je gang. Beginnen bij het onbegonnen werk dat de wereld is. We vinden alles al hier. Daarom zijn we fortuinlijk. Iemand consumeert ruimte. Draait een kleine ritselende contra-revolutie af. Op het ritme van Trigion, beveiligingsexperts, de Veen. Vernoeming van de volledige mens naar een eiland... voor de kust van Florida. De werkelijkheid vindt zichzelf al uit. En ik voeg nog maar eens een persoonlijke interpretatie toe. Accumuleer met tegenzin de lelijkheid zonder hoop, op een boek met een boodschap van grote schoonheid... te schrijven, zoals Badiou. Geen mens is een... weet je wat? Laat ook maar. De geschiedenis niet in haar meeste werken... maar in haar grensgevallen bestudeert. Flevoland doet een ruimtelijke fix. Niets publieks meer... Niets publieks meer, maar wel 80 seconden gevuld. Dat dan weer wel. Frank Keizer. Frank gaat het heel even van aan tafel zitten. Hè? Dear World, fuck off. Ik ga golven. Zo weet je het debuutbundel. Dat klopt. Ja. Moest je daar lang over nadenken over die titel? Nee, die was er in één keer. Ja? De rest uh, is, is eigenlijk gevolgd op de titel. Uh, de, de, de, ja. de titel was ja, er Dat was, was de een eerst. soort, soort uh, drive. Ja, dat om... was de drive om uh, dat. Ja, ja, dat is uh, gekomen omdat ik. Uh, Um, een vriend van mij was vorig jaar op vakantie in, in, in Friesland. En die uh, kwam langs Heerenveen. En daar uh, kwam hij op een, uh, een, uh, bij een wijk terecht die op een golfbaan is gebouwd. Oh. Een golfwijk. En dat is een... Uh, dat is, dat is iets wat in opkomst is in Nederland. Oh. Mensen die op golfbanen gaan wonen. Ja. En uh, dat, is, dat heeft iets Amerikaans. Dat is uh, daar uh, veel gebruikelijker. En dat, daar vond jij iets van? Ja, daar, dat, dat vond ik een heel mooi... Of een, een, mooi een schrijnend en mooi beeld... voor um, ja, de politieke, sociale politieke ruimte van Nederland op dit moment. Ja. Ja, tijd voor vrije tijd, kennelijk ook. Ja, ja. recreatie. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat verontrust je ook tegelijkertijd. Dat was een een aanleiding om het te gaan verdiepen in, in die golfwijken... en wat ze, waar ze voor staan, wat ze representeren. Ja, nou mooi. De, de titel was al, is al goed. Het gedicht was ook heel vrij. Dear world, fuck off, ik ga golven. Uh, wie zijn je voorbeelden nog even kort? Ik oriënteer me sterk op de Amerikaanse traditie. Uh, mensen als George Oppen, Jack Spicer, language poetry... Rob Helper, die ik aan het vertalen ben op dit moment. En in Nederland? En in Nederland Kees Owens, een grote, groot bewonderaar van Kees Owens. Oké, okay, de, de, de bundel nogmaals Deal World fuck off. Ik ga golf. Is verschenen bij uitgever Stanza. Dankjewel Frank Keizer. Ah, en uh, heeft u een uh, talent in huis dat u die zegt van uh, die kan er ook wat van? Uh, Opiumavo.nl voor uh, tips wat de 80 seconden betreft. Vanavond uh, is Opium televisie er weer uh, vanaf de uitmarkt, maar een beetje, ik begrijp op de achtergrond Corland Maas, toch? Ja, klopt. Backstage. Op de achtergrond. We stonden net te repeteren en nou jij zit veilig en droog volgens mij. Maar we zijn <laughs> ja. komen weggespoeld alweer. Het oh, was weer meteen heel erg oerel hier, zou ik maar zeggen. <laughs> maar uh, nee, na Nieuwsuur is opium er met een vooruitblik uh, op het uh, culturele seizoen. We hebben allerlei tips van uh, mensen als Erik van Muiswinkel, Giert Mak, Peter Bualda... ...Wilke Alberti voor het komend seizoen. En uh, het gast is uh, bedhouder van cultuur uit Amsterdam, Caroline Gevels. Mm -hmm. Maar ook uh, Loes Luca en Jeroen Willems. En dat is wel leuk, want die hebben eerder op de avond om 5 voor 9... ...namelijk ook opgetreden tijdens... Uh, het ja. Songfestival Symfonia, waar ze oude Songfestival Kraakjes gaan zingen... samen met Annette Malerbe. Ja, Loes hadden we net hier uh, in, in de uitzending. Dus da daar ja. is de luisteren inmiddels van op de hoogte. Dan weten we dat dubbel, dus ook mooi. <laughs> Nog even de tijd, Cornel, één keer. Uh, op je uh, vijf over half elf. En ik hoop dat het niet hard regent dan. Anders gaan we rechtstreeks de concurrentie aan met Terror Jaap... die uh, dan op SBS van een duikplank springt. Ook leuk. Ja, ook leuk. Goed. Ik, we duimen voor goed weer vanavond. Dankjewel yes. vanavond dus. Oké. Okay. Ja. Hoi. Uh, dan uh, straks na half vijf hier op Radio 1... Uh, Henry Schut met het Sportforum. Uh, wat ga je doen, Henry? Goedemiddag. Wij Bye. gaan praten met Bart Voskamp, oud wielrenner. En dan zal je het je niet verbazen dat het zal gaan over de zaak Armstrong, Armstrong, onder ja. andere... Uh, Jaap de Groot van de Telegraaf uh, over de opmerkelijkste voetbaltransfers van mm -hmm. deze week. En onze vaste gast is er ook, hè, Tom, Boot. Tom Boot. En we hebben hartstikke spannend live viewrennen. Een bergetappe in de Vuelta. En ook voetbal. Robin van Persie speelt op dit moment met Manchester United tegen Fulham. Oké, okay, dankjewel. Dat in het sportforum straks op Radio 1. Wilt u geen sport, wilt u cultuur? Dat kan ook vijf uur op Nederland 2 Kunstuur. In Kunstuur een special over de al 400 jaar oude band tussen Nederland en Turkije. Getiteld de Turkse tulp. Uh, dit is opium voor deze zaterdag. Uh, als we goed luisteren, kunnen we in de grote zaal Jabjum horen oefenen. Ze zijn nog steeds bezig daar uh, met de soundcheck. Want vanaf deze week staat die musical hier in het theater. Volgende week zijn de musical-producent Henk van der Meijden van dat Jabjum van die voorstelling. En cabaretier Richard Groenendijk die zijn hier te gast. Verder komt uh, Johan van Leeuwen. Die komt langs, de schrijfster. En de muziek is van het uh, duo Molly en Me. U kunt reageren op dit programma uh, op je met afro.nl. U kunt ook naar de nieuwe site om allerlei leuke filmpjes te bekijken... die gemaakt zijn, foto's ook. Um, en u kunt ons uh, volgen uh, via Twitter, at opiumafro. En uh, liken op Facebook natuurlijk, uh, facebook.com slash afro.opium. Ik uh, wens u een uh, heel fijn uh, weekend. Ga nog even kijken op de uitmarkt, dat is hartstikke leuk. Neem een paraplu mee en een regenpak. En uh, tot volgende week.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 dat is wisselvallig met felle buien in Noordoost-Nederland en ook in het westen en zuidwesten. Lokaal onweert het en er komen windstoten voor. In de rest van het land is het droog, maar wel staat er behoorlijk veel wind. Uh, uit het zuidwesten windkracht 3 tot 5 en aan zee ook een krachtige wind windkracht 6. Vanavond nemen de buien in het binnenland geleidelijk af. In de kustprovincies blijven wel buien ontstaan. Dat is ook vannacht zo. Bij buien moet u nog steeds rekening houden met onweer en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 16 graden. En ook blijft het flink doorwaaien. Morgen is het een buiige dag, vooral morgenochtend. Dan trekt een groot buiengebied over het land in de vroege ochtend in het westen. En later trekt dat naar het oosten. In De loop van de middag neemt de buigheid geleidelijk af. Vanuit het westen klaart het dan op. Wordt morgen 17 tot 20 graden. De wind draait van zuidwest naar noordwest. Is matig tot vrij krachtig. Wind 3 tot 5. Maar neemt in de, in de middag flink af. Maandag en dinsdag is het vrijwel droog. Na dinsdag wordt het iets wisselvalliger weer. De temperatuur stijgt weer naar zo'n 24 graden op dinsdag en woensdag. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedemiddag langs de lijn met het sportforum, want het is zaterdagmiddag... en we hebben ook live wielrennen en live voetbal tot 6 uur. In het forum vanmiddag oud-wielrenner Bart Voskamp... onder meer over de zaak Armstrong, chef sport van de Telegraaf Jaap de Groot... onder meer over de opmerkelijkste transfers van deze week. En onze vaste gast is Ton Boot. We gaan eerst fietsen. Etappe 8 in de ronde van Spanje is een zware, vooral in het slotuur. En dat slotuur is een lange breedte aangebroken, want ze gaan heel hard, die renners. 174 kilometer was het. En het wordt steiler en steiler en steiler, geolippens. Het wordt steiler en stijler. En de kopgroep van vier man is nu begonnen aan de laatste klim. Dat betekent dat ze nog 7,5 kilometer te klimmen hebben op de verschrikkelijk steile Collada de la Gallina. Het is een klim waarvan de laatste 5 kilometer, 5 kilometer klimmen dus dat die 500 hoogtemeters moeten overwinnen daar. En dat geeft aan hoe het de stukken van 14 tot 20 procent ertussen. En daar zijn de koplopers inmiddels bezig. Ramirez, Moana, Buffas en Maier. Martijn Keizer, de Nederlander. Zat er ook bij, maar die heeft bij de vorige klim... die we net achter de rug hebben, de Alto de Lacomea, heeft hij moeten lossen. En hij rijdt nu tussen de kopgroep en het peloton. Het peloton volgt op, twee minuten slechts. Dat gaan ze waarschijnlijk wel dichtrijden in die slotklim... in die verschrikkelijk stijlige slotklim... naar die aankomst van deze Vuelta-etappe. En er zullen klappen gaan vallen, zeker bij de klassemensmannen. En er wordt gevoetbald op dit moment in Engeland... met Manchester United tegen Fulham. United van Robin van Persie en sinds gisteren ook Alexander Buettner. En Fulham natuurlijk van coach Martin Jol. Uh, Jan Roels, Robin van Persie debuteerde vorige week met een invalbeurt. Ik neem aan basis vandaag. Hè. Ja, zeker in de basis. En hij heeft al een doelpunt gemaakt, uh, Henry. 1-1 maakte hij in de tiende minuut op aangeven van Evra. hem kwam op voorsprong, vrije trap, Ruiz. En uh, Damien Duff maakte de goal voor Fulham. Maar daarna dus Robin van Persie met 1-1. Al gespeeld daar in Engeland is Swansea City tegen West Ham United. En Swansea is daarmee nu een van de koplopers in Engeland. Het heeft net als Chelsea 6 uit 2. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dat doen we vandaag met Tom Boot, met Bart Voskamp en met Jaap de Groot. Bart Voskamp om met jou te beginnen. Als de koffie naar binnen is, goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van deze week? Mijn sportmoment van deze week, ja, het is, uh, joh, vervalt me een beetje. Maar goed, het, het ligt voor me is natuurlijk het, uh, het Armstrong-verhaal. En uh, sportief kun je het niet noemen, maar het heeft me wel gegrepen. Ja, en waarom heeft het je gegrepen? Nou, omdat het heel moeilijk was om, om ermee om te gaan. Uh, ben, ben je teleurgesteld? Ben je boos? Uh, hoe nu verder? Uh, dat is gewoon een hele moeilijke vraag stellen. Ja, met andere woorden, dopingverhalen grijp je elke keer weer op een andere manier. Want toen er ooit het eerste grote dopingverhaal was, misschien wel gedurende jouw carrière... Ik neem aan dat je er toen heel anders op reageerde dan nu. Nu het, het, het, het zoveelste geval is. Het zoveelste geval. En zelfs als het Armstrong is, dan heb je zoiets van... poeh, wat gaat er nu allemaal weer gebeuren? En dit is eigenlijk jammer dat je zo gelaten bent. Want ergens zou je boos moeten zijn. Ja. Nou, ik ga straks proberen om je toch boos te krijgen. Want we gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben. Uh, Jan Roels bij Manchester United en Fulham. Ja, United echt de betere ploeg in de eerste helft. Vol Old Trafford en het is 2-1 voor Manchester United. De Japaner Kakawa. Eigenlijk een, een intikkertje na een soort halve scrimmage... uit een hoekschop van Van Persie. United dus op 2-1. Kakawa, de Japaner. Ja de Groot, chef sport van de Telegraaf. Ook goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van deze week? Ja, in feite kom je ook, ook weer op uh, Lance Armstrong uit. Maar... Uh... Ja, dat lijkt me dat heeft een, hele, een hele sporttak heeft het op zijn kop gezet. En, uh, en ook nog een mondiale sport, dus dat heeft een ongelofelijke impact. Een, uh, de geloofwaardigheid van, een, van een, zeg maar, ja, een, een miljoenensector staat op het spel. Ja. Dus ja, wie, wie gaat daar niet aan voorbij? Maar als ik dan toch iets af moest wijken, dan vond ik het toch wel mooi om te zien net, een, uh, wat was het, twintig minuten geleden hoe uh, Robbie van Persie zijn eerste doelpunt voor Manchester United maakte. Ja, met een, met een voor hem Engels doelpunt. Hè? Want Nederland zelf zal in die doelpunten zelden maken. Nee, maar goed, dat is voor hem de kop eraf. Hij was toch, uh, ook na, door het EK... Dat was toch een beetje zijn status was toch een beetje in het geding. Nou, het uh, is mooi dat hij nu meteen zijn visitekaart zo snel afgeeft bij, uh, bij Manchester. Ja. Tom Boot, jouw moment van uh, deze vorige week. Vorige week zondag speelde NEC tegen Ajax. En Ajax won niet op een uh, heel gemakkelijke wijze... Maar Frank de Boer is coach en ik ben ook coach geweest. En in een drinkpauze, vlak voor het einde zal ik maar zeggen, uh, ging ontzettend tekeer ja. uh, tegen de spelers. En een heleboel mensen hebben gezegd, moet dat nou? Want het stond al 5-1. Een heleboel mensen zeggen ook, ja je moet je niet zo uit je bol gaan, zal ik dat maar zeggen, als coach. En ik vond het een hele goede actie van uh, Frank de Boer. Als dingen fout zijn, moet je meteen ingrijpen. En de boosheid die hoort bij een mens, stel dat je nooit boos bent. Het wordt alleen vreemd als hij elke seconde boos is of buitenproportioneel. En dat was helemaal niet het geval. Nee, was dit niet buitenproportioneel? Want we hebben het allemaal van heel dichtbij nee, dat nee, kunnen nee. zien en ook letterlijk kunnen horen. Het ja. was wel 5-1 voor Ajax. Ja. Nee, ik zeg 5-1, maar als je hele slechte gewoontes ziet... en in de rust nog tegen die jongens heb gezegd... let op je concentratie enzovoort. En hij had nog een belangrijk argument, vond ik... Uh, aan het doel zal doorwerken... In 2006, dacht ik, hebben ze met één doelpuntverschil net het kampioenschap van Nederland uh, ja. verloren. Hè, maar op training, training na training, ben je met goede gewoontes bezig. Dan kan je dit niet tolereren. En het was, laten we zeggen, een godsgeschenk dat er toevallig een time-out was uh, nee. uh, tijdens die voetbalwedstrijd. Ja. Nou, je zou bijna zeggen, dat moeten we vaker doen bij voetbal. Want het levert mooie nou, televisie op nou, en ook ik, hele mooie aanwijzingen. Ja, maar daar heb ik wel eens over nagedacht. Want bij, in basketbal heb je dat ook. He, maar wat is nou de bedoeling eigenlijk van een trainer? Dat je die spelers volwassen maakt. He, en dat ze zelf dingen op gaan lossen. En dan werkt een time-out daar niet aan mee. Ja. He, ik bedoel, laat ze dat zelf maar doen in het maar veld. Maar nogmaals, doe je dat dan op deze manier? Als je 5-1 voorstaat, dat je op zo'n toon uh, je spelers ben uh, bijna te kijk zet ook. Want ik neem aan dat hij ook weet dat er gewoon een camera op staat. Dat zie je. Nou, dat weet je niet. In je emotie weet je dat niet. En dat interesseert je ook helemaal niet. En waarom mag je niet boos zijn? Het werkt niet als hij zegt, jongens, luister even goed. Ja, maar, ik maar heb je er nog rust... overheen? Als je nou straks een keer 3-0 staat en je wil echt los op je spelers. Hoe reageer je dan nog? Ja, maar het gebeurt heel hoog zelden bij hem. En als het elke keer moet gebeuren... Als hij het elke keer doet, is hij slecht bezig. Maar als het elke keer moet gebeuren, dan is er ook iets helemaal fout natuurlijk. Hè? Nee, juist die uitzondering. En ik zou als coach ook zeggen: heel ernstig. Als je op 5-1 niet die concentratie op kan brengen. Want we training met training werken. We daar, ja. nou, bovendien, hij is bezig met de opbouw van een nieuw elftal. En de eerste wedstrijd tegen AZ kwam al door het, ging al door het oog van de naald. Nek moet er ook niet overdrijven, speelde gewoon een echt een waardeloze wedstrijd. En Ajax uh, werd eigenlijk op een, uh, in een leunstoel kwamen ze op die, op die voorsprong. En hij moet verder kijken. Je ziet ook van de week weer in de Europa League... hoe kwetsbaar de Nederlandse clubs op dit moment zijn. En Ajax wil het verder gaan, moet nu gewoon echt uh, de boel keihard aanpakken. Ze moeten in een korte tijd, moeten ze er gewoon staan. En als je nu al in deze fase al achterover denkt te gaan leunen... Ja, dan, dan, dan krijg je straks, uh, straks... in de Champions League krijg je een padraai in Dus hij moet nu gewoon het probleem met de horens En dat, ben bent helemaal met Ton eens. Hij moet er nu gewoon bovenop zitten. Want het ja. elftal heeft nog een lange weg te gaan. Ja, duidelijk verhaal. We gaan naar de slotfase van de Vuelta-etappe. Giro gaat het al los? Ja, het is al los we hoor. Nog steeds vier man aan de leiding. En het is met name Cameron Maier die een beetje om zich heen kijkt. Misschien wel de sterkste man in deze kopgroep. Maar de voorsprong is nu wel schrikbarend snel teruggelopen. Inmiddels onder de minuut. En dat komt allemaal door de mannen van Team Sky, de mannen van Christopher Froome. We zien daar uh, Enrico bechtel Uran, die nummer 2 van de Olympische Spelen. U weet het allemaal nog wel, het moment van omkijken op de mall. Waardoor uh, uiteindelijk Fino Kurov die Olympische titel kon pakken. Hij rijdt daar op kop. Volg gister tijd in de slotfase van een vlakke etappe. Dat was vreemd, want hij stond hoog in het klassement. Maar hij rijdt nu op kop op die hele steile klim. Wordt gevolgd dan door Enau, zijn landgenoot ook uit Colombia dus. En dan uh, Christopher Froome in het wiel zien we. Alberto Conta doorzetten, we kijken ook naar het gezicht van Joaquin Rodriguez, de man in de rode trui. En dan wordt er aan de voorkant van de kopgroep wordt weer gedemarreerd door Ramirez, Ramirez Javier Ramirez van Andalusia. Hij probeert daar weg te rijden, maar we hebben het doelpunt. Ja, 3-1 bij Manchester United. Rafael de rechtsback, Rafael da Silva de Braziliaan. En wat speelt Manchester United met heel veel zelfvertrouwen deze eerste helft? Het is een voorzetbal, wordt opgepikt door Evra, de linksback. Butner niet op het wedstrijdformulier. Maar het is Rafael da Silva, die prachtig inkopt in de korte hoek. Een full Old Trafford dus en een berensterk Manchester United in de eerste helft. 3-1 voor de ploeg van Sir Alex Ferguson. Met Van Persie dus voor het eerst in de basis. En voor het eerst voor eigen publiek in Manchester. Gio, maak je verhaal. Ja, we hadden die demarage van Ramirez. Maar inmiddels sluit ook Cameron Mayer weer aan. Ik zei het al, waarschijnlijk de sterkste man van deze kopgroep, zeer talentvolle Australiër. En dan zien we Michael Buffas. Die toch meer op hangen en wurgen probeert het wiel te houden daar. Maar ze zijn in elk geval één mannetje kwijtgeraakt. Die Amel Mona, de man van BMC, die is er in ieder geval af. En we kijken ook weer naar die kopgroep waar we Vloem zien zitten met Contador. En dan daarop kop nog steeds een nauw. En daarvoor dan weer ook die andere Columbiaan. Die daar het tempo maakt. Kijk naar de rode trui. Ik kijk ook naar Nederlanders daar in de groep. Ik meen daar ook Robert Geesink nog te hebben gezien. We weten in elk geval dat die Nederlander die aanvankelijk in de kopgroep zat. Martijn Keizer, dat die is ingelopen. Door het eerste gedeelte van dat pelotonnetje. En dat hij zo professioneel was om in ieder geval zijn bidon nog even af te geven aan een ploeggenoot. Ik denk dat het Thomas de Gent is die daar in die groep zat. Of het zou al de Paul Marcinski moeten zijn geweest. Want die rijdt ook erg sterk in deze Vuelta. En daar gaat Cameron Maier. Cameron Maier in de laatste drie kilometer van deze etappe. Op het steile stuk rijdt hij weg bij zijn medevluchters. Gaat het rijken tot de overwinning in deze etappe? Of komen de grote mannen straks van achter? Jan Roels, slotfase eerste helft. Manchester United tegen Fulham. Ja, Fulham nu in de aanval. De ploeg van Martin Jol en de goal. Ja, dat moet een doelpunt zijn. Nee, op de lat. Boven de Gea, de doelman van Manchester United. Daar was de ploeg van Martin Jol dus heel dicht bij de 3-2. Het is Petritsch. De Kroaten-spits die vorige week twee keer scoorde voor Fulham tegen Norwich City. Fulham won met 5-0. Dan was het dus bijna 3-2. Flitsende goede eerste helft. Prachtig schouwspel op Old Trafford. En United daar door, de oog, door het oog van de naad. Sir Alex Ferguson heeft dus gekozen voor Van Persie in de punt van de aanval. Kagawa daarachter. Geen Rooney die zit op de bank. Naast al die andere oud-gedienden, zoals uh, Ryan Giggs natuurlijk en Paul Scholes zit er ook. Ik vertelde wel in een eerdere flits, Alexander Buettner niet op het wedstrijdformulier. Dat is nog wat te vroeg. Deze week pas gearriveerd op Old Trafford. Maar Petric, de, de spits van Fulham, was daar heel dicht bij een doelpunt. Bij Fulham overigens ook natuurlijk Brian Ruiz in de basis. Speelt achter de, die, de diepe spits, Petric. Damien Duff vanaf de rechterkant en natuurlijk ook de oud azetter Dembele. Evra... Naar de zijlijn wil de bal. Het is uh, doelman De Gea die naar hem kijkt. Maar die speelt dan naar de rechterkant. En United eigenlijk ja, eventjes wat stapvoets. Ze hebben 65% balbezit gehad in de eerste helft. Dat geeft aan hoe sterk de ploeg is. Veel beter dan Fulham. Dat dus zo verrassend begon. Met het doelpunt van uh, Damien Duff naar de vrije trap van Ruiz. Maar daarna dus die wonderschone goal van Robin van Persie. Prachtige volley. Zo op 18, nou minder moet ik zeggen, op zo'n 14 meter van het doel. En dan liet Mark Schwarzer kansloos. Prachtige volley, diagonaal geraakt. En dat was dus de eerste goal van Persie van in de tiende minuut. En daarna dus Kakawa en daarna dus de rechtsback Rafael de Braziliaan. United dus op een 3-1 voorsprong. Nu Ruiz halverwege de helft van Manchester United, maar hij leidt balverlies. En dus aan de rechterkant Rafael de rechtsback, die kan opstomen. Bij United weten ze dat Butner eigenlijk ook aan de rechterkant zou kunnen spelen. Het is Valencia die voor Rafael dan speelt in aanval bij Manchester United. En we hebben een blessure bij Manchester United in de 45ste minuut. United dat dus verloor vorige week bij Everton. De eerste competitiewedstrijd op maandag nu in de regen op Old Trafford. Een veel betere eerste helft met heel veel zelfvertrouwen. En het zelfvertrouwen, zeggen de spelers ook onderling, is gekomen ook door de komst van die grote held, die grote naam in Engeland, Robin van Persie. 45e minuut, drie minuten extra speeltijd. Het is 3-1 voor Manchester United tegen Fulham. Laatste kilometer alweer van Vuelta etappe 8, Gio Lippens. Drie kilometer nog te rijden voor die sterke Australië, voor Cameron Maier. goede tijdrijder trouwens ook hoor, want als je kijkt ook naar zijn resultaten. Dit seizoen heeft hij toch zijn beste resultaten neergezet in de tijdrit. Hij werd derde in de tijdrit in de Tirreno Adriatico. Hij werd derde bij het Nationaal Kampioenschap van Australië. Die tijdrit werd gewonnen trouwens door Luke Durbridge. En nu vallen de gaten in het peloton en moet Geesik En ik denk Mollema daar in het wiel zitten in dat tweede gedeelte van dat nog kleine peloton hoor. Hooguit 20 man achter Cameron Meyer aan. Maier dit jaar niks gewonnen. Vorig jaar twee etappes in de Tour Down Under. Hij werd nationaal kampioen in Australië in het uh, tijdrijden. En nu krijgen we een demarrage van Alejandro Valverde. De man in de witte trui. Het combinatieklassement. Een trui die hij eigenlijk niet zou moeten dragen. Want hij hoort eigenlijk om de schouders te hangen van Joaquin Rodriguez. Want dat is de leider in de koers. Dat is de man die in de rode trui mag rijden. En hier springt hij meteen toe naar uh, die man van uh, Andalusia. Naar Javier Ramirez. Ze laat de buf staan alsof hij eh, niet op de fiets zit. En dan krijgt hij toch nog een beetje hulp van die Ramirez. Dat is wel mooi. Net alsof hij zich heeft laten afzakken tot bij Valverde. Om hem in elk geval nog even naar voren te sleuren. Nu is het gebeurd. Ramirez moet eraf. Valverde trekt door. En dan ben ik toch benieuwd wat daarachter zit. Froome zit daarachter. Contador zit daarachter. Rodriguez zit daarbij met Daniel Moreno. En dan vallen de gaten naar achter. Dat betekent dat Geesink en Mollema niet kunnen volgen. Maar Valverde, 5-5 in het algemeen klassement, Zelfde tijd als Robert Geesink op 54 seconden van de leider van Rodriguez. Die heeft in ieder geval de aanval geopend. Interessante slotfase in deze hele mooie etappe, tenminste met een prachtige aankomst op deze Colada de La Gallina. Ja, interessante aankomst, zegt Guilipers Bart Voskamp. Het is alsof we Radio Tour de Frans maken, want je zit erbij tijdens een spannende bergetappe. Wat vind je? Is dit wat je had verwacht van deze etappe? Ja, het is natuurlijk een lastige rit. En je ziet, het is, het is altijd wel opmerkelijk dat die Spanjaarden in eigen land net iets meer kunnen. Kijk, vroem die reed drie keer om Valverde heen in de Tour. En nou in de, in de Tour, dan demereert Valverde. Dus dat is altijd wel mooi om te zien. In de zicht. Vuelta, ja. Ja, ja sorry. Ja. De, dus, dus die Spanjaarden zijn zo gemotiveerd. En, uh, het is ook gewoon een hele mooie ronde is het gewoon. Het is altijd spektakel. Er gebeuren weinig rare dingen. Elke dag is het weer spannend. Is voor een Spanjaard de Vuelta soms net zo belangrijk als de Tour? Of misschien wel belangrijker? Ja, ik, ik denk het wel. Ik bedoel natuurlijk ook uh, sp om sponsortechnische redenen... is het natuurlijk belangrijk dat, uh, dat die het in Spanje goed doen. Maar de, ik denk in hun achterhoofd willen ze allemaal graag... in de Ronde van Frankrijk ook wel vlammen. Want dat is toch altijd weer speciaal en ook voor hun. Maar je ziet wel dat in de Ronde van Spanje... zie je gewoon andere renners in één keer naar voren komen... die het hele jaar toch minder zijn als ze in Frankrijk rijden. En als ze in Spanje komen, dan, uh, ja. Ja, dan gaat het recht om voor ja. hun. Ja, hier hun pijlen oprichten. richten. Nou dan ja. hebben we ook twee Nederlanders. Die hadden hun pijlen eerst gericht op de Tour de France... en nu toch eigenlijk op de Vuelta... Ze kunnen niet mee. Verbaas je dat, Mollema en Geesink? Nou, ik weet niet of ze mee kunnen. Wat we nu hebben gezien is dat ze net even moesten passen. Maar goed, ze ja. staan nog redelijk kort in het klassement. Dus uh, ik wacht dat nog even af om oordeel te vellen. Laten erover. we het vragen aan Gio dan. Gio, kunnen ze nog mee? Nee, de Nederlanders kunnen niet meer mee. Want die zitten in het tweede groepje dat achter de groep achtervolgers zit. We hebben nog steeds die Cameron Mayer. Maar we hebben een aanval van Christopher Froome op dat kleine verzetje. Je ziet het eigenlijk toch niet aan hem dat hij echt aan het klimmen is. Hij blijft eigenlijk een beetje constant draaien. Mayer kijkt nu ook om en ziet dan Froome komen. Met in het wiel van Froome Alberto Contador. Geen Rodriguez, geen leider dus in die rode trui die daarbij kan aansluiten. Dan een bocht. Hier zal het 20% zijn. Ongelooflijk hoe stijl het hier is. Ik denk haast dat er... ...de renners toch ook wel weer speciale verzetjes hebben gemonteerd voor deze klim. Deze Coyada, wat nog eigenlijk zoiets betekent als heuveltje. Nou, het is een echte hele serieuze klim, hoor. Hier na de aankomst in de Coyada de La Gallina in Andorra dus. Want daar rijden de renners op dit moment. Froome, ja, wat gebeurt er nu? Hij houdt de benen stil. Hij denkt, ik ga een duel aan met Contador. Dat is toch een heel vreemd moment, hoor. Ze sluiten aan bij Meijer. En op dat moment houdt Froome echt de benen stil. Dat kun je maar beter niet doen op zo'n stijlstuk. Want je staat ook meteen zo stil... Als een blok beton op een uh, snelweg. Wat dat betreft uh, was het een beetje een rare actie van die Froome die inmiddels alweer doortrekt met Contador in het wiel. En ik denk toch dat die twee maar één doel hebben. En dat betekent gewoon uh, Rodriguez uit die rode trui rijden. Maar het lijkt erop dat Contador zegt van... Froome: als jij zo nodig wil aanvallen, dan mag je ook al het werk doen. Ik blijf in je wiel zitten en ik neem niet over. Vandaar dus ook dat Froome zojuist de benen stil Drie man aan de leiding. Froome, Contador en die Cameron Meyer. En nu sluiten de andere mannen weer aan we Moreno die weer als eerste aansluit met Rodriguez in het wiel en Valverde. En dat allemaal dankzij het niet meewerken van Contador in die ontsnapping van Christopher Froome. Ja, en dus ging Froome, Bart Voskamp, gewoon even stilstaan. Hoeveel kracht kost dat? Nou ja, het stilstaan kost niet zoveel kracht. Het nee, op gang brengen, dan, ja. dat kost heel veel kracht. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk een, een, een spelletje onder elkaar. En Contador die was mentaal wat sterker, want die nam dus ook echt niet over. En Vroom dacht, ja, ik moet nu toch doorrijden, want ja, je kunt niet op zo'n steile klim kun je geen spelletjes gaan spelen. En dan moet ik zeggen, op een steile klim moet je het vooral ook zelf doen. En uh, ik denk ook niet dat je uh, dat je uit balans moet brengen. Als je, als je, als je tijd kunt terugpakken op, op Rodriguez moet je het niet laten. En dan moet je geen spelletje spelen met, uh, met nee uh, Gewoon gaan zo. voor die tijd, toch? Gewoon gaan, door... het is nog een paar kilometer. En uh, als je echt goed bent, trek je door. En dan kijk je, dan kijk je wat er straks uh, op de finish uh, te halen valt. Maar ja, dan was er niks met het versnellingsapparaat? Nee, nee, in, uh, dit dit van, nee, nee. nee. Nee, nee, nee. Hij hield gewoon echt... Dat is tactisch, hè, dit? Ja, Hij ja. zit gewoon uh, op één centimeter van zijn wiel. Nou ja, Als renner voel je dat gewoon. En Op een gegeven moment word je daar zagrijnig van. We nemen ze een keer over en dat doet hij niet. Dus het is uh, een mentaal klein, uh, klein spelletje geweest. Ja. Christopher Froome, die uh, in de Tour de France... nog de meesterknecht was van Bradley Wiggins... die mag het nu zelf doen. Hoe anders is dat voor een renner eigenlijk als je eerst... want in de Tour mocht het en moest het niet. Nu moet het. Ja, nou is hij de kopman en ik denk dat het voor hem... een uh... Buiten dat het natuurlijk een mooie ronde is als hij die, die kan winnen. Want uh, vorig jaar won hij dan net niet. Dus nee. ik denk dat het een mooie, uh, een mooie, een mooie uh, opstap is om straks in de, in de Tour misschien uh, de kopman uh, te zijn. Dus uh, dan kan hij hier laten zien dat hij stressbestendig is, dat de kopman waardig is. Ja, Hij moet het nu laten zien. Hij moet het nu laten zien en... Uh, ja, volgens mij heeft hij de capaciteit ook wel. Dus als zo'n sterke klimmer. Hè. We zien het nu ook terwijl we hier zitten te praten. Dan, uh, ja, ik denk wel dat hij bergop de sterkste is. En Contador die zal natuurlijk nog een beetje groeien. Want hij heeft wat competitieachterstand. Dus ik, ik denk dat Contador in de tweede helft misschien wel naar hem toe fietst. Qua conditie en misschien wel de voorbij. Dus het is wel een heel spannend ja, spel straks. Voorlopig zijn ze samen weg bij Rodriguez. Gio? En we zien daar ook nog wat achtervolgers aankomen. Igo Anton samen met Inchoustie, de ploeggenoot van Alejandro Valverde. Die komen erbij, die gaan nu Cameron Mayer voorbij. Want we hadden een samensmelting daar aan de kop. Terwijl we nu de aanval krijgen van Joaquin Rodriguez. Het is meteen Contador die pareert. Het is Froome die dan probeert het gat te dichten. Maar die moet wel een heel klein gaatje laten. En Alejandro Valverde daar aan het laatste wiel. De vier sterkste mannen van deze Vuelta tot nu toe. Als Rodriguez doortrekt met Contador in zijn wiel... Dan reizen die anderen wel los. Want uh, Rodriguez zittend nu op het zadel. Net even staand. Met uh, Contador aan dat wiel. Nee, Froome sluit alweer aan. Valverde sluit aan. Het is weer even een wapenstilstand daarvoor aan. En daarachter zag ik toch ook wel wat oranjes aankomen. Niet alleen Igo Anton. Maar achter Anton en Inchouz. Die, die zagen we ook nog twee mannen van Rabobank. En dan denk ik zo van bovenaf gezien. Dat dat dan toch in elk geval Robert Geesik moet zijn. Die kun je makkelijk wel herkennen aan dat uh, lange lijf. En dan toch wel Bouke Mollema. Hoewel Laurens den Dam heeft eerder... Er al bewezen dat hij toch ook over goede klimmersbenen beschikt in deze Vuelta. Vier man aan de leiding op dit moment. We zitten in de laatste kilometers van de etappe. In de etappe daarna Andorra. Alweer zo'n hele steile bocht waarin het in één keer weer behoorlijk omhoog gaat. Na die bocht. En daar gaat Vroem. Jawel, daar gaat Vroem. Hij pakt het momentje. Je kon er eigenlijk een beetje op wachten. Je zag het gewoon gebeuren. En dan ineens een onverhoedse aanval. Maar wat pareren ze makkelijk. Vooral komt dat door. Die kruipt meteen in dat wiel. krijgt meteen eh, Rodriguez met zich meevalvang. Verder is de enige die er een beetje moeite mee heeft. Maar Froome probeert het in elk geval wel. Lef kun je hem niet ontzeggen, die Engelsman. Tussen de mensenmassa's door. En nou is het Contador op kop. De weg wordt smaller en smaller. Heeft niet zozeer met het asfalt daar te maken. Maar met het publiek dat daar op die kol staat. En dan trekt Contador door. Dan danst hij op de pedalen. Hé, zo kennen we hem weer. Zo hebben we hem in het verleden vaker gezien. Ik denk dan meteen terug aan die etappe naar Verbier. In de Tour de France. Toen die iedereen te kijken zette. Toen die iedereen kapot reed. Inclusief lens Armstrong. ...die toen nog mee reed. Daar gaat hij hoor. Daar gaat Alberto Contador met een uh, supporter naast hem. Die mee redt, maar die kan het tempo gewoon niet bijhouden. Contador, derde op 36 seconden. Is dit de kop van Alberto Contador? Gaat hij nu al de rode trui overnemen van Joaquin Rodriguez? Of gaat het net niet genoeg zijn? 12 seconden bonificatie. Het is al vaker gezegd. 12 seconden bonificatie kan hij pakken. En dan kijk ik naar de achtervolgers. En dan zie ik dat het tempo daar toch wel stokt, want ze laten vroem het werk opknappen. Vroom de nummer 2 van het klassement. Hij staat 10 seconden achter Rodriguez Contador, dus de nummer 3. Gezing stond vierde. Die zakt waarschijnlijk wel één of twee plekjes omdat hij in het groepje daar weer achter zit. Maar daarvoor gebeurt het allemaal. Dit zijn de mannen die de Ronde van Spanje kleuren en die de Ronde van Spanje dit jaar al tot een groter spektakel maken in de eerste week dan de hele Tour de France die we de afgelopen maand jullie hebben gezien. Alberto Contador op weg naar de finish. De laatste honderden meters voor hem. Het publiek wordt gek. Het publiek staat gewoon op de weg. Je kunt daar hekken aan de kant van de weg zetten. Ze gaan er gewoon voor staan in Spanje. Daar doen ze allemaal niet moeilijk over. Het kan allemaal hier. En dan eh, kijkt Contador nog één keer om. Heeft hij nog 150 meter te rijden. En dan gaat hij af op zijn etappenoverwinning. De eerste etappe die hij hier gaat winnen. Of komt Rodriguez daar nog aan? Contador lijkt stil te vallen. Ze schakelt te klein. rijdt te klein lijkt het wel. Daar komen Rodriguez en van Verde. En komen ze er nog overheen? Contador nog één bochtje. En daar ben je er. Maar hij redt het niet door. Want daar komt Valverde. Valverde over Contador heen. Met Rodriguez in het wiel. Het is Valverde die de etappe wint. Voor Rodriguez en Contador. Wat een geweldige finale weer. Van deze bergetappe in de Vuelta. Mooie poging van Alberto Contador. Maar hij redt het niet. En de grote verliezer van de dag. Jawel hoor. De Engelsman. Christopher Froome. Hij gaat de ronde van Spanje. Als het zo doorgaat niet winnen. Hij komt nu over de streep. 14 seconden verliest hij alweer. Hij pakt geen bonificaties. Want hij wordt vierde. En dan is het even wachten op de rest die eraan staat te komen. Daar zagen we Moreno over. ...over de streep komen. Een seconde of 20. achter de winnaar, achter Alejandro Valverde. En dan wachten we natuurlijk op de Nederlanders. Laat het ons even zien, alsjeblieft, dat we even die weg af kunnen kijken. En dat we kunnen zien wie er verder nog over de streep komen. Daar komt Robert Geesink. Eerste Nederlander op 37 seconden van de winnaar komt hij over de streep. Hij verliest dus wel weer wat tijd, maar al te groot is de schade niet voor Robert Geesink. En de anderen, ja, ze moeten allemaal nog komen. De vallen klappen op deze klim werd ook wel verwacht met stijgingspercentages van 20%. Alejandro Valverde wint de etappe voor de tweede keer al. Vlak voor Joaquin Rodriguez. Nu kon Rodriguez er weinig aan doen. En daar komt Laurens Stendam over de streep. Hij is de tweede Nederlander zo te zien. Samen met Capeki komt hij daar over de streep. En dan is het wachten nog op Bouke Mollema. De derde Nederlander stond nog in de top 10. Stond zevende in het algemeen klassement. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat Mollema een stukje wegvalt daar. Als Moreno tenminste ook nog voor hem eindigt. Want Kobo bijvoorbeeld, die hebben we ook zien afhaken daar vooraan. Kobo, dat is toch ook de man die tempo niet kon volgen. De winnaar van afgelopen jaar. Mollemaat nog steeds niet binnen. Geesink is binnen als beste Nederlander. Laurens Tendam als tweede Nederlander. En de winnaar van de etappe, Alejandro Valverde. En zo past het allemaal net voor het journaal van vijf uur. Bart Voskamp, ik heb nog 38 seconden voor je voor een reactie. Oh, Oké, okay. ja, geweldig. Ik, ik heb er genoten van zo'n rit. En uh, wat Gio zei, in deze rit gebeurt meer dan de hele tour bij elkaar. Dat was zo... Mollemaat komt nu trouwens binnen op 1 minuut 40, denk ik ongeveer. Ja, nou die verspeelt zijn klassement ja. aan de of hij moet zich nog herpakken de komende weken. Maar het is wel een indicatie dat hij niet goed is. Nou, heel kort, ik heb gewoon supergenoten. En je, je ziet gewoon strijd. En uh, tot op de meet weet je pas wie de wint. En dat was in de Tour wel eens anders. Ja, straks alle cijfers op rij. Feit is wel dat Rodriguez nog in de rode trui blijft. Vroom denk ik tweede. En Valverde staat nu vierde net achter Contador. Graag tot zo. Langs de op één.